Drie uur. Renate Kok met het nos journaal. Het kabinet zou er goed aan doen om ouderen in te enten tegen gordelroos. Dat adviseert de gezondheidsraad. Er is een nieuw vaccin dat goed werkt en veilig is, maar volgens de raad nog wel te duur is. De prijs zou met de helft omlaag moeten. Oudere organisaties pleiten al langer voor een vaccinatie tegen Gordelroos die vooral ouderen treft. Het is een pijnlijke ziekte waar patiënten soms langdurige zenuwpijn aan over kunnen houden. Staatssecretaris Blokhuis beslist binnen drie maanden over vaccinatie tegen Gordelroos. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. De Duitse OM eiste vanmorgen drie jaar cel. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Klaus Ros behandelde in zijn kliniek in Bracht, vlakbij Roermond, kankerpatiënten die vaak in het reguliere medische circuit al waren uitbehandeld. Daarvoor gebruikte hij een experimenteel middel. De brandweer in het Duitse natuurpark Jasmund op het eiland Rügen... is kwaad op toeristen die de beroemde kalkkliffen beklimmen. Afgelopen weekend moest voor de 86ste keer dit jaar... iemand worden gered die niet meer naar beneden kon. Vorige week was er in het park ook een reddingsoperatie... waarbij 40 brandweerlieden in actie kwamen. De brandweerchef klaagt tegen de Duitse omroep NDR... dat toeristen de waarschuwingsborden negeren... en dat ze de volgende keer voor een redding moeten betalen... De Britse computerkraker Alan Turing krijgt een eigen bankbiljet. In de Tweede Wereldoorlog wist hij de code te kraken van de beruchte Duitse codeermachine Enigma. Turing was homoseksueel en werd veroordeeld tot chemische castratie. Later pleegde hij zelfmoord. Pas in 2013 kreeg hij officieel eerherstel. Er kwam een speelfilm over hem en in 2021 komt hij op het nieuwe bankbiljet van 50 pond. Het weer het is grotendeels bewolkt, maar meest droog. Het 17 tot 20 graden en dan waait een matige noordwestenwind. Vanavond opklaringen blijft het ook droog. Morgen eerst bewolking, later zon en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 is een spoedreparatie van Zaandam richting Hoorn. Bij A. Hoorn. vijf minuten vertraging. En op de A7 Hoorn richting Zurich...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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het, zon, zee, zon. Zon. zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de haling van Zandvoort op zaterdag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 Wat een lekker begin van uur twee van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Dominique Viek en three nights. Ja, dus zaterdagmiddag, uh, daar luister je momenteel uh, naar uh, dit programma. En op maandag, dan worden wij herhaald, Albert-Jan, ook tussen 2 en 5 uur. En dan zeggen we een maandagmiddag. Wat gaan we allemaal doen in dit uur? Nou ja, allereerst nog even een uh, round-up van uh, wat voor activiteiten er dit weekend allemaal zijn. Ik kom er later in de evenementenagenda nog wat uitvoeriger uh, in terug. Maar in ieder geval, het Reuzenrad staat er. Het EK Zandsculpturen nadat zijn ontknoping. We hebben een Japan Beach Festival dit weekend in Zandvoort. We hebben ook de Battle of the Coast vandaag en morgen. En natuurlijk het racen op circuit Zandvoort... tijdens de Blankpain Blank Pain GT World Challenge. We gaan tegen de klok van kwart voor vier... Gaan we weer schakelen met onze collega Willem van Densen. Want die is ons aanwezig op het circuit om verslag te doen van de verreden race die is dan inmiddels gefinished van de Blackpain GT World Challenge. Daar, dat meer om kwart voor vier. Wat gaan we verder doen? Zoals gezegd, om half vier natuurlijk uitgebreid de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder wordt er getennist, er wordt gegolft en de Tour de France is natuurlijk ook druk bezig. En we hebben dit uur de kwalificatie van de Formule 1 van Engeland op het circuit van Silverstone. Ze zijn uh, om drie uur gestart met Q3. Wij houden ook dat voor u in de gaten en uh, bij uh, ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte houden. En tijdens Pit Report om kwart over vier zullen we een uitgebreid verslag doen van die kwalificatie. De race morgen is om uh, tien, over drie. tien over drie en uh, wij gaan dan uh, uiteraard weer kijken... Maar in ieder geval kwart over vier een uh, verslag. Een uh, samenvatting van de verreden kwalificatie die momenteel live aan de gang is. Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En we zitten natuurlijk in Q1. Je zijn net Q3. Maar... Oh ja. Uh, ja die uh, uh, kom, die uh, uh, komt straks. Die komt straks. Nee, okay. <laughs> Eerst uh, Q1 nog uh, negen minuten te gaan. Leclerc uh, vooraan. Nummer 2, Norris. En op nummer 3 vinden we onze eigen Max Verstappen. Dat is een uh, tussenstand, want uh, ze hebben nog meer dan acht minuten te gaan in deze Q1. En dan komt de belangrijke Q2. Ja, dan gaat het om de bandenkeuze. Ja, ga je in, uh, met gele bandjes je snelste tijd neerzetten? Of uh, doe je dat uh, met uh, de rode bandjes? De bandenstrategie zal morgen wel doorslaggevend zijn, want er ligt natuurlijk ook een stuk nieuw asfalt. En tijdens de vrije training ging er menig een half van af. Dus uh, de bandenkeuze in Q2 wordt heel erg belangrijk. We wow, houden het in de de reggae muziek van uh, UB40 en Cherry O' Baby. Q1 nog uh, ruim vijf minuten te gaan. Lewis Hamilton uh, momenteel op uh, P1. Leclerc p 2 Max Verstappen P3. En Bottas P4. En uh, nog uh, vijf minuten te gaan in deze Q1. En hier is SOS. Hear me, SOS Help me put my mind to rest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 and is uh, inmiddels uh, niet meer onder onze uh, deze DJ Avicii, maar wel een nieuwe single. Dat was uh, SOS. Ja, je, je hebt het al een paar keer uh, gezegd. Ontknoping na dat van het EK Zandsculpturen. Ja, en afgelopen week was het natuurlijk niet zulk, niet zulk mooi weer, want het waren niet namelijk de ideale omstandigheden voor iemand die buiten werkt. Ook de bouwers van het EK Zandsculptuur in Zandvoort ploeterden afgelopen week in de regen... maar zagen ook de voordelen. Voor het zand is het goed om een beetje vochtig te zijn. Bij een mooie stranddag wemelt het namelijk van het publiek rondom de hardwerkende bouwers. En afgelopen week was het rustig op de boulevard van Zandvoort. Het is niet zo leuk om te werken in de regen... al dus deelnemer Maxime Gazendam, die Nederland vertegenwoordigt. Het is wel zo dat we, dat we hier staan in de publieke ruimte, dus ook voor het publiek. En dat is dan natuurlijk wel een beetje jammer als het steeds regent... Uh, Maxime staat op het badhuisplein, samen nog met drie andere zandsculptuurmakers. En onze collega's spraken afgelopen week in de regen uh, met Maxime over de voortgang. Valt het nu allemaal in het water of uh, verandert er eigenlijk geen spatje aan je hele ontwerp? Uh, eigenlijk maakt het niet zo gek vanuit. Het is niet zo leuk om te werken in de regen, maar voor het zand is het wel goed om een beetje vochtig te zijn. Dus uh, is wel prima. Nou, is het wel zo dat ik het liever zelf vochtig maak dan dat het van boven afgeregeld geregeld wordt. Maar uh, ja, het is eventjes uh, even doorzetten en dan uh, morgen schijnt de zon weer. Een beetje te doen met de bouwers? Nee, nee, nee. <laughs> ik heb niet te doen, dit is hun werk, dus worden ze voor betaald. Nee, daarna ze ook maar moeten leren. Hè? <laughs> ja, ik heb ook geleerd, dus uh, ik heb ook een mooi binnenvak gekozen. Dus dat is hun beroep. Zo simpel is het. Ja, zo simpel. Uh, ik heb een dagje vrij, ik heb ook geen mooi weer. Dus uh, ik heb ook pech. En soms even pech en soms even geluk. Maar hier in Zandvoort, er heeft wel heel veel wind regen. Die moet eigenlijk helemaal niet wezen. Hè? Brengt het je nog enigszins van de wijs of eigenlijk helemaal niet? Eigenlijk helemaal niet. Ik doe mijn capuchon op, mijn regenjas aan, uh, oortjes, uh, koptelefoon op en ik uh, ga gewoon naar het werk. Uh, het is natuurlijk wel zo dat we hier staan uh, in de publieke ruimte ook uh, niet alleen voor onszelf, maar ook voor het publiek. En uh, met zo'n dag als vandaag is er weinig publiek. Dus uh, ja, dat is dan wel een beetje jammer natuurlijk. Echt helemaal ontdekken wat, waar het precies gaat, wat het precies gaat worden, kunnen we nog niet. Wil je al iets meer dan een tipje van de sluier oplichten? Nou ja, als, je, als je goed kijkt zie je, uh, zie je twee figuren. Twee mensen die, uh, die aan het sjouwen en aan het tillen zijn. En het, uh, de titel van mijn sculptuur is dan ook uh, bouwen aan vrijheid. Uh, mijn idee is dat je vrijheid niet zomaar in je schoot geworpen krijgt. Daar moeten we met z'n allen uh, aan bouwen en ook vooral aan blijven bouwen. Want als je het helemaal neerzet uh, en je doet er vervolgens niks aan, dan, uh, ja, dan vervliegt het en dan gaat het kapot. Dus het is een continu proces en dat zul je zo meteen zien als je rondom het sculptuur loopt. Dat het een continu proces is dat er gebouwd moet blijven worden om uh, ja, te kunnen blijven genieten van de vrijheid. Dat is mijn uh, sculptuur. En zo is het. De collega's van NH Nieuws uh, die spraken met uh, Maxime Gazendam. En we hopen uiteraard dat Maxime heel ver gaat komen. En het is mooi hè, die drie uh, zandsculpturen op het Badhuisplein. Met op de achtergrond het uh, reuzenrad. Een heel mooi gezicht. Dus ga daar even een kijkje nemen. Het is meer dan de moeite waard. En het zonnetje schijnt nu in Salvoort. Dus mooie gelegenheid om dat te doen. En hier is Viel en Big in Japan. Nou, we hebben vandaag uh, collega Willem van Dezen op het uh, circuit voor de, de verslaggeving. Ik weet dat hij helemaal gek is van uh, Elphaviel en Forever Young. Nou, ditmaal draait u die, die plaat uh, niet. Willem maar kan het toch niet horen. Veel, veel Harry daar uh, op het circuit. Dus wel uh, deze van Je uh, You're the big in Japan. Q1 zit erop, we hebben goed nieuws. Max Verstappen stappen is door naar Q2? Hij is als uh, derde geëindigd in Q1. Lewis Hamilton uh, als eerste. Leclerc als tweede. En Bottas als vierde. Ja, dat is uh, de Ik denk me uit mijn hoofd. Ik zie hem in één keer weer in belt. Maar uh, ja, ja, ik had erop gestudeerd, uh, Albert Zou dat het zijn? Ja, echt waar. Uh, ja, gaan, oh ja, we gaan het over de Pride hebben. nou ja Het bruist natuurlijk van de, de evenementen. Zometeen bij de evenementenagenda zult u ook zien. Zult ook uitgebreid stilstaan bij de evenementen die dit weekend in Zandvoort zijn. En die er volgende week zijn. En ik doe alvast een vooruitblik naar eind juli. Want dan is er ook weer tijd voor... Uh, uh, dan bestaat Woodstock, dat popgebeuren. Pop ken je dat? Weet je dat nog? Ja, ja. Het 69, toch? Ja, zoiets. Ja. Ja, toen was ik uh, tien de, de, jaar oud al. Toen was ik een nul jaar oud. Toen een nul jaar oud, maar je weet het wel. Ja. Maar goed, dat wordt dan, dat, dat besta, dan wordt het 50 vijftigjarig bestaan van Woodstock uh, gevierd. Uh, dus dat, maar daar hoort hij meer over tijdens de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Een ander groot evenement eind van de maand... is natuurlijk de Pride at the Beach... Het bestuur van Pride at the Beach is bijzonder blij met het besluit van de NS om voor Pride at the Beach twee extra treinen in te zetten. Deze zullen op maandag 29 juli om 1 uur en om half 2 vertrekken vanuit Amsterdam richting Zandvoort. De treinen worden ingezet in verband met de verwachte drukte tijdens de steeds populairder wordende festival dat onderdeel is van Pride Amsterdam. Op maandag 29 juli start om 1 uur de, een pre-party op het stationsplein in Zandvoort. En zodra de twee treinen zijn gearriveerd... Er start rond drie uur de parade van het stationsplein... om via de boulevard uiteindelijk op het raadhuisplein aan te komen. Daar vindt dan die dag om vier uur de officiële opening plaats... van drie dagen Pride at the Beach. Dat gaat weer een uh, mooie feest worden. Nog even de datum, dan zetten we hem in de agenda. 29 juli. Oké, okay. en meer evenementen straks om half vier tijdens de evenementenagenda. We hebben druk, want Q2 komt er ook zo dadelijk nog aan. En heel veel muziek, waaronder deze van Dela Soul. Mirror, mirror, on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my Dela Clothes? from me, myself, and I It's just me, myself, and I It's just me, myself, and I It's just me, myself, and I Glory, glory, hallelujah Glory, for plus one and two But that glory's been denied by cassettes and gookie eyes People think they diss my person by stating I'm This, so I point at -tip and he stays black is black Mirror, mirror on the wall Shovel chestnuts in my path Let's keep all nuts with the nuts So I don't get an aftermath But if I do, I'll calmly punch them In the fourth day of July Cause they try to mess with third degree That's me, myself, and I <laughs> It's just me, myself, En dat geldt ook een beetje voor uh, de Formule 1, Mima zelf en AI. Zo werkt dat uh, in uh, die uh, auto-sport. Zit inmiddels in uh, Q2. En we zeiden het al, belangrijk is uh, daarbij de bandenkeuze. Ga je op de soft de snelste tijd neerzetten of op de medium? En er zit ongeveer 7-18 e verschil in de soft en de medium band. Dus als je voor de medium band eh, kiest, dan kan je daar morgen op starten. Hè. Zo werkt dat eh, dan. Maar je hebt ook als dat je 7-18 langzamer bent en dat je misschien niet doorgaat naar Q3. En dat is ook niet handig. Nee, maar ik, maak me, ik ben erg benieuwd hoe dit, dat, dit, dit ontwikkelt. Want... Ja, de, de, de, de snelste jongens die zijn allemaal op die medium tires van start gegaan. En daar zouden ze dan morgen mee moeten starten. Ja, op zich wel logisch. Ja, want dat wil je ook. Ja, dat wil je ook. Maar, maar die, wat jij zegt, die langzamere auto's willen graag naar Q3. En die gaan natuurlijk op de rode weg. Dus dat kon er best wel spannend worden. Maar goed, ik zie dat we stappen nu inmiddels. Uh, even kijken. Nee, heeft nog geen tijd gezet. Goed. Nou, nee, woord... Bottas heeft een tijd. Wordt spannend. We houden nu op de hoogte. Oké, okay, zo is het. Is zo duidelijk het evenementagenda Weer een hele stapel A4'tjes. Dus het uh, wordt weer een lange evenementagenda Na deze plaat. Loco Contigo. Tu loco, loco, contigo. Yo trato, trato pero baby no te olvides. Tú me oh loco, loco contigo Yo trato y trato, pero ven aquí o sí okay, okay. Mami, oh eres una oh oh oh oh pam oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh lo oh oh lo oh oh oh oh oh oh Muchas mujeres, pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh mama veré la fama, estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh mama, veres la fama, estás conmigo y te va mañana. Sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Make it hot, uh. everybody body on top, top, kiss me up, up, wanna lip lock, lock, party won't stop, lock. and it's four o'clock, block. iced out watch. I can get you one, yeah, tell your best friend, she get one, she get one, girls, when I have fun, I'm who they run to, move, move, your body know you want to, one, two, baby, I want you, cute face, low waist, yeah, move to the base, that ass need a seat, you can sit on me, that's my old girl, yeah, she and. Je got een new body, yeah. you a piece, you like salsa, yeah. I'm sassy, Caliente, boy, caliente, caliente, caliente, caliente, boy, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo ja, is duidelijk te horen in deze plaat, de sound van J.Bowen, die komt er echt naar voren bij Loco Cantino, plaatje wat je ook tegen kan komen in de Euro Breakdown. De lijst van de CFM en die hoor je vanavond weer. Tussen 7 en 49, beste plaat van Europa. Keurig op een rij gezet door collega Mike Bully. 1 over half vier, tijd voor de evenementen. Weer een hele lijst, Albert-Jan. Ja, alleen al dit weekend uh, ja, iets van vijf of zes grote evenementen. Allereerst natuurlijk het Reuzenrad op het Badhuisplein. Dat is nog tot 27 juli. Kunt u daarin. En u kunt daarin in een van de 42 gondels plaatsnemen. En natuurlijk de zandvoort vanuit de lucht bekijken. Kinderen is 4 euro, volwassenen 6 euro. Zoals gezegd, het Reuzenrad staat op het Badhuisplein. Nog tot 27 juli, 10 uur s avonds. En vandaag en morgen is het de locatie, de spot to be voor de Battle of the Coasts. Tijdens dit weekend strijdt de internationale subtop in drie disciplines. De beach race, de sprint race of downwinder. En de long distance, waarvan de beach race het enige officiële Nederlands kampioenschap. Sub en een kwalificatiewedstrijd voor de wereldkampioenschappen. Uh, uh, en het zogenaamde ISA World Sub and Board Championship is. Vandaag en morgen Battle of the Coast. Daar gaat het gebeuren voor de subliefhebbers. De locatie, de Spot, strandafgang Bernard 23A. Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op de website www.battleofthecoast.nl www.battleofthecoast.nl En ook vandaag en morgen is het het Japan Beach Festival. En dat speelt zich allemaal af op het burgemeester van Venema Plein. Een prachtig festival komt dit weekend in Zandvoort, het Japan Beach Festival. Met een uitzicht over de Noordzee kun je genieten en proeven van, Japanse, van de Japanse keuken. Japanse eten is echt eten dat je op iedere tijdstip van de dag tot je kunt nemen. Zoveel keuze: ga je voor sushi, ramen of takayoki. En dan is nog maar een hele kleine greep uit de vele variaties van de uh, Japanse keuken. En dan natuurlijk heb je ook Japanse bieren, Japanse wijnen en sakebar. De karaoke, de Japanse arcade, entertainment, healthy. Sushi workshop, Japanse ijs, Japanse markt. En de afterparty on the beach. Dat allemaal tijdens het Japan Beach Festival. Vandaag en morgen. En dat is om 12 uur begonnen en duurt tot 9 uur. Uh, dit Japan Beach Festival. En het is allemaal burgemeester van Venema Plein. Zoals gezegd, dit weekend de ontknoping van het EK Zandsculpturen. Maar mocht u zondag de tijd niet bij de prijsuitreiking aanwezig. Zijn, dan kunt u natuurlijk nog tot ruim in november genieten van deze EK Zandsculpturen. Want er is een heuse Zandsculpturenroute. En die, die route kunt u natuurlijk bij het VVV ophalen. En zoals gezegd, dit weekend uh, tijdens de Black Pain GT World Challenge. is er ook al volop raceactiviteit op het circuit Zandvoort. Uh, meer informatie over dit evenement en over de time schedule... ...kunt u kijken op www.circuitzandvoort.nl... ...www.circuitzandvoort.nl... ...maar daar heb natuurlijk ook te, uh, uh, ruimte voor de nog volgende evenementen op het uh, circuit. En wij gaan rond de klok van kwart voor vier weer schakelen... Uh, ...want wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe het hoofdprogramma race van de Black Pain GT is afgelopen... ...en daar krijgt u meer informatie over van onze collega Willem van Densen die ter plaatse is.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 Uh, op de Ibiza Markt kun je terecht voor exclusieve aanbod van producten. Wat gerelateerd is aan de Ibiza, zoals lifestyle, fashion, etc. Etcetera, etcetera. De eerstvolgende is zoals gezegd op 19 juli van 2 tot 8 uur op het Badhuisplein. Dan uh, ook op 19 juli is er de tijd voor live jam sessions. En dat is, uh, de locatie daarvoor is Far Out. En uh, dat is uh, een, muziek, een terugkerend muziekevenement. Van Far Out op de boulevard Boudersloot nummertje 7. Dan gaan we naar 26 juli van 8 uur 's morgens tot 28 juli uh, 4 uur 's middags. Is er muziek- en hippie-festival, A Tribute to Woodstock. Velen van u weten nog dat geweldige buitenfeestspektakel. tijdens dat muziekfestival in Woodstock in 1969. Uh, drie dagen lang uh, van love, peace en music. En dat allemaal op de Zandvoort Boulevard en Amsterdam Beach. Het speelt zich allemaal af op het badhuisplein. die 26e, 27e en 28e juli. A tribute to Woodstock. Tot zover! Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan. Genoeg te doen, dus uh, de komende dagen. De evenementen, je kan ze ook nalezen op onze ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan. Playstore, App Store, Windows Store. Gratis verkrijgbaar. En dan kan je ook luisteren, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, naar, uh, naar ZFM. Je eigen lokale radio. Nog uh, ruim drie minuten te gaan in Q2. De top vijf die zitten behoorlijk bij elkaar, met uh, minder dan een halve seconde verschil. Leclerc op nummer 1 op dit moment, Bottas 2, Hamilton 3, Verstappen 4 en Kassli vinden we op P5. Dus nou, die gaan volgens mij wel door naar Q3 hoor, dat zit wel uh, goed. En dat op de mediumbanden, doen ze helemaal niet verkeerd. Ik zou meteen daar veel en veel meer over, maar eerst meer muziek. Hier is Gloria Estefan. Deze dame, Gloria Esther van Kin, natuurlijk van de Miami-Slam machine. Daar heeft ze heel veel mooie hits mee gescoord... waaronder Conga en andere zomerse klanken. En dit was een solo single van haar, de Ked on Your Feet. Zodanig gaan we weer naar Willem van deze circuit. De race zit dan inmiddels op. Dan hebben we het over de Blankpen GT World Challenge Europe. Race nummer 1 heeft daar zojuist plaatsgevonden. En uh, dadelijk van Willem horen we uiteraard uh, wie de winnaar is geworden van uh, deze race... Blijf daarvoor luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Blijf het maar zeggen, het is uh, de beste muziek uh, die uit de jaren 80 uh, kan komen. Chaka Khan, ja, je kent hem van uh, I Feel For You. En dit was ook een uh, redelijk bekende single van haar en die heet uh, Eye To Eye. Even na half drie zijn ze vanmiddag uh, gestart op het circuit zelfwoord. We hebben het over de Blank Pen GT World Challenge Europe. En uh, de race zit er inmiddels op. Gelukkig hebben wij Willem daar, uh, TP. En uh, die uh, weet hoe de race verlopen is. Nogmaals, uh, goeiemiddag Willem. Nou, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Die race is uh, inmiddels afgevlagd. Uh, de race met uh, G. De, uh, drie auto's ja, een leuke spannende race met toch wel wat actie op de baan niet overdreven maar ja, uh, het feit alleen om zulke auto's uh, te zien racen uh, is al uh, ja, meer dan het bekijken uh, waard kijk kijken even naar de uitslag uh, van die race nou, uiteindelijk is het toch de Mercedes uh, geworden van uh, Vincent Abril en Rafaelo Marcello uh, die als eerste over de finish zijn gegaan, tweede werd het een Lamborghini met uh, Nico Bartolotti en die rijdt ...samen met uh, Christian Engelhardt en derde ook een uh, Lamborghini... ...en die werd uh, bestuurd door Andrea Caldarelli en Marco Mattelli. Uh, dat zijn de eerste drie. Kijk even naar de beste Nederlander. Dat was uh, Breukers, uh, die op plaats 11 eindigde en op de uh, 12 plaats ook een Nederlander. Stijn Schorthorst. Oké, okay, nou in ieder geval uh, ja, weer, een, weer een mooie race uh, die je gezien hebt, uh, Willem. Ja. En uh, ja, ook heel veel, heel veel actie nog, mooie inhouden acties of viel dat een beetje tegen? Dat viel enigszins tegen, maar goed, uh, ja, het blijft altijd uh, een uh, balansverhaal. Van uh, ja, mooie auto's, races, snelheid, acties en ja, alles bij elkaar genomen. Een hele uh, mooie race. Ik neem aan dat jullie ook uh, misschien gekeken hebben via de. Nee, nee, nee. Dit is, de... nee, die is offline. Ah, okay, dit is... Om commerciële redenen. Ja, oké. Okay, maar ja, waar jullie wat wel naar gaan kijken, zometeen is uh, waarschijnlijk de Formule 1-kwalificatie, zilverstoom. Ja, daar zitten we middenin. We zitten op dit moment, uh, of we hebben Q2 net gehad. En Max ah, okay. is gewoon makkelijk door naar Q3. Ah, oké. Okay. Maar kijk, uh, jullie doen hiervoor als kinders uh, <laughs> van Formule 1 heb toch een klein quizje spelen hoor met jullie. Want ik uh, loop hier ook wat ex-Formule 1-rijders tegengeleid als kenner moet je ongetwijfeld weten, als ik zeg, uh, er loopt hier één iemand uh, die heeft ooit één Grand Prix gewonnen en dat was in uh, Monaco. Wie van jullie weet wie dat was? <laughs> Dit is een rotstreek. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, <coughs> uh, verlos ons uit ons lijden. Ja, dat is uh, Olivier uh, Panisch. Ik wou het net zeggen. Ik wou het net zeggen. Uh, ja, het moet paniek ja. zijn. ja. Ja, die had jij moeten weten, Rob. Maar... Eigenlijk, eigenlijk wel, dat klopt. Ja, zijn zoon uh, rijdt uh, rond hier in die... Uh, plant, hè. Ja, is, is, is een blauwe auto, hè? Altijd panisch. Ja, ja, ja, ja, ja kijk, ja. Het, uh, je weet dat wel. Uh, dan loopt er nog eentje rond hier. Die doet uh, commentaar hier uh, voor tv... voor die uh, Blank Pan-series. Uh, dat is uh, iemand uh, die meer kampioenschappen gewonnen heeft. Onder andere... Uh, de Grand Prix, die Max uh, twee weken terug in Oostenrijk wist te winnen. Ik zou het iets makkelijk maken, zijn auto net uh, gesponsord door uh, Mulder ook. Ja, nee, hier ik heb dacht, we het, hier we, je moet straks wel even naar het werkoverleg komen, want uh, hier hebben we het nog even Ik, ik denk, uh, wie is dat, ja. of zo? maar nee... Nee, John Watson. Oh, die. Nee. Ah. Okay, ja, maar dat is wel hele tijd geleden. Ja, maar toch. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. We ja. moeten toch weer wat gaan oefenen, Albert Jan. Want... Ja, maar goed, uh, uh, Willem, Pain is dan uh, de, echt de hoofdrace. Maar ik bedoel, zometeen staat er ook weer een prachtige race op het programma. Ja, hè? ja met twintig uh, Lamborghinis. Hoeveel? Over, over Twi een twintig? Twintig? Nou, geweldig. Dus uh, ja, als je kijkt naar het stadkapitaal, <laughs> is dat al aardig. Uh, denk ik, 20 van die bakken van, ik schat op uh, tussen de 3 en 5 ton, dus <laughs> dan gaat er zomaar 10 miljoen voor start. Ja, al oh, geweldig. Maar wat dat betreft, is, ja. dit, is dit een geweldig raceweekend, want als je die line-up ziet van, uh, nou ja, de, de GT4's, de in de Pain en nou de Lamborghini Super Trofeo, dat zijn natuurlijk gigantische startvelden met mooie ja, auto's. Dat, ja, dat zijn gigantische startvelden, mooie auto's en ook, uh, ja, topcoureurs hoor, zeker in die planten, want ja, morgen zijn... En ze wederom te zien, natuurlijk. Ik wil ze eens nog een keer zien? Live, dan kan dat uh, morgen, uiteraard. Moet dat ook niet. Dan zou ik zeggen: ga over twee weken naar uh, Spa, francorchamps Want dan is dit startveld, die Blanc Fan. Een groot deel van het startveld van de 24 uur van uh, Spa. En dat geeft wel aan ja, waar we het over hebben, ja. Ja, hè? Want dat is niet zomaar het minste. Oké, okay, ja, Willem, het hoeveelste jaar is, uh, is het eigenlijk dat ze uh, hier op Zandvoort rijden? Nou, ze zijn een aantal jaren geweest, maar ook een aantal jaren niet, dus ja, ik weet niet welke jaren je mee wilt spellen. Oké, okay, nee, dan is het te lastig. Ja, mooie escape route. Heel, heel goed, heel veel plezier uh, daar nog en we komen zo rond uh, half, uh, half vijf. Ja, vijf voor half vijf. komen we even, even bij jou voor je laatste verslag over die schitterende race die om vijf over vier of zo gaat beginnen, als ik het goed heb, de Lamborghinis. Met één uh, ding daar nog bij, die rijden ook met z'n tweeën, maar de pole position is gereden voor een <coughs> Nederlander. Komt niet al te ver hier vandaan, komt uit, uit Huizen. Dat is uh, Danny Kroes. Nou, Kijk, dat zijn goede berichten. Willem, uh, dankjewel uh, voor dit moment. Wij gaan uh, lekker door uh, naar Q3. Nog uh, iets meer dan tien minuten te gaan en uh, we houden we in de gaten. Hebben we daar nieuws over, dan uh, bellen we je wel even Willem. Dan bellen wel even in bij je. Waar denk je dat ik ondertussen naar kijk? Oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, dan zit je in de mickey zeker. Nee, nee. Oh, Alweer een andere stek, oké. Okay. Doe je goed, Doe goed jongen. Hey, veel plezier daar. Hoi. hoi. strength girl was fine mission make her mind. so i step to her shally before i can speak she walk right by me frozen lost my cool out of the groove watch my next move should i chill should i follow heart is pounding i feel hollow pause thought for a minute if she was a pool, I jump right in it so M Zitten wij op een van die schermen te kijken naar de formule en naar de kwalificatie? Hele spannende Q3. Overigens oh, nog 7 minuten gaan. Bottas 1, Hamilton 2, Verstappen op dit moment op 3. En Leclerc 4, En Gastly vinden we op P5. Vettel 6, Riek 7, Hulkenberg 8. Albon en Norris, die moeten nog uh, gaan rijden. Maar het zal, zal je niet verbazen dat uh, ze allemaal op de supersoft rijden op dit moment. Uiteraard. Maar, maar, we de, hele snelle maar dat tijd de jongens geset. starten morgen op de... Uh, de, de medium, ja. uiteraard. Ja, ja de top start op medium. Morgen om tien over drie de race. En nu zitten we nog in de kwalificatie. Die houden we in de gaten. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand...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 als het moet zet ik een Of opzij. Als het beter, als het beter is. Ga maar kijken hoe het is. Wat een lekkere plaat. Deze is van Marco Bassato, Davina Michel en Armin van Buren. En uh, hoe het uh, dansen plaatje uit de hitraders van dit moment. Nou, hoe danst het bij de Formule 1? Dan hebben we het over Q3. Dan hebben we Bottas die danst lekker op uh, P1 op dit moment. Dan hebben we het op P2. Max Verstappen P3. Leclerc 4. Gasly 5. Vettel 6, Ricciardo 7, 8 Norris, Hulkenberg 9 en Albon 10. En laten we hopen dat het zo blijft. Ja, we hebben nog twee minuten nee, te gaan. De, de, de grote jongens gaan nu weer. Ja, in nee, hou op, zit. want Max moet wel die top 3 pakken hoor. Dat lijkt me wel leuk. Nou, ja, het poker is begonnen. Zo is het. Wij gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna nog 1 uur lang. Zandvoort op zaterdag. Hier is Desenchanté.